11 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Noodweer heeft vanmiddag overlast veroorzaakt in het noordoosten van het land. Vooral in Veendam en in het noorden van Drenthe... ...waaiden bomen om en liepen straten onder water. Voor het oosten van Groningen gold korte tijd code oranje. In Tinarlo raakte een automobilist de macht over het stuur kwijt. De auto belandde in een sloot langs de weg. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Tussen Assen en Veendam werden tientallen bomen geveld door windstoten. Het aantal vastgestelde besmettingen in de Verenigde Staten is opgelopen tot meer dan 2,5 miljoen volgens een telling van persbureau Reuters. Onder meer in Florida en Arizona loopt het aantal besmettingen flink op. De autoriteiten daar hebben de regels weer verscherpt. Meer dan 125.000 Amerikanen zijn nu aan COVID-19 overleden. In geen enkel land heeft de ziekte meer levens geëist. De politie in Den Haag is voorbereid op alles. Ook nu leider Willem Engel van Viruswaanzin heeft opgeroepen om morgen niet naar het Malieveld in Den Haag te gaan om daar te demonstreren. De politie gaat er niet vanuit dat iedereen zich daaraan houdt en wil zich ook niet laten verrassen. Korpschef van Mussers zei eerder dat er desnoods handhavend wordt opgetreden. Gisteren verbood burgemeester Remkes de demonstratie omdat een hoge opkomst een gevaar voor de volksgezondheid zou opleveren. Vanochtend bekrachtigde de rechtbank dat besluit. Het Rotterdamse kunstcentrum Witte Wit heeft met onmiddellijke ingang afstand gedaan van zijn naam. De letters zijn van het pand aan de Witte Witstraat gehaald en ook op sociale media is het centrum naamloos. In 2017 kondigde het centrum al aan dat het van naam zou veranderen, omdat de 17e-eeuwse vlootvoogd Witte Wit met koloniale uitbuiting verbonden is. De kunstinstelling zal de Rotterdammers polsen over een nieuwe naam die in januari volgend jaar in gebruik moet worden genomen. Het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met een enkele bui. De temperatuur daalt naar, naar een graad of 15. Morgen eerst wolkenvelden en ook nog een bui. Later wordt het droger, komt er wat zon bij en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten.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 Met nu, The Nightwalk. In the beginning, there was Jack and, Jack, and Jack had a groove. And from this groove came the grooves of all groove. And while one day viciously throwing down this box, Jack's older declared, let there be house. My house is your house, and your house is mine. my house.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 This is a journey into You are listening to my house, it's my house, baby. But I'm around you, I don't even have a brain, homie. It's such a shame. You shouldn't be in cold, frozen. but I still want to see the game. But I love it, ain't gonna change. I feel...